Door de brand is een zeer groot aantal verschillende stoffen in de lucht luchtgedrecht gekomen. Daardoor is volgens het RIVM een algemeen bloedonderzoek naar bepaalde stoffen niet zinvol. Vanmiddag kregen omwonenden op een bijeenkomst te horen dat ze geen gevaar lopen. In Roermond is een dode gevallen bij een ongeluk met een brandweerauto. Bij het ongeluk waren ook een personenauto, een scooterrijder en een fietser betrokken. De brandweerwagen botste tegen de auto, die vervolgens beide tegen een gevel reden... en daarbij de fietser en scooterrijder raakte. Behalve een dode zijn er in Roermond ook vier gewonden.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 Langs de lijn, met Arno Vermeulen. Goedenavond, welkom. Veel schaatsen natuurlijk uit Colobo... waarvan we sinds vandaag weten dat we het ook klodenstein mogen noemen. De Europese kampioenschappen schaatsen voor allrounders, mannen en vrouwen. We blikken terug op de tweede dag vanuit Italië... met gasten onder andere zesvoudig Europees kampioen Rintje Ritsma. Nog meer schaatsen, Vrommer hier in Hilversum praat over de man van de vogelpoep. Het rondje te weinig en het regenboogpak, ex-kampioen Hilbert van der Duim. En veel voetbal, vooral uit het buitenland. Rondje Italië, Spanje, Engeland en Duitsland. En we maken de balans op, halfweg. Dat en nog veel meer sport tot 11 uur.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 De eerste muziek van vanavond, Good Heart van Furgle Sharkey. We gaan terug naar Colalbo, naar de Europese kampioenschappen allround schaatsen. De tweede dag van het kampioenschap voor de mannen, de eerste voor de vrouwen. Gio Lippens zit nog langs de baan en blikt met een aantal betrokkenen terug. Arno, goedenavond. Ja, je zou eens moeten weten hoe we er hier bij zitten. Ons commentaarhok aan de rand van de baan. Het ijs nu helemaal wit uitgeslagen. Want ja, er hoeft nou niet meer gedweild te worden. Daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Uh, iedereen is weg hier op de baan. Het kunstlicht is wel nog aan. En achter ons lijkt het alsof de disco aan de gang is. Want het publiek, dat vermaakt zich wel hier op dit Europees kampioenschap. Uh, ja, Rintje Ritsma slaat even wat op tafel. Die juicht en disco gewoon even mee. Maar we gaan praten over deze tweede dag van het Europees Kampioenschap. En dat doen we met een aantal ja, prominenten, kun je toch wel zeggen. Wopke de Vecht, de bondscoach van de Nederlandse ploeg Rintje Ritsma. Nou, hoeft nauwelijks introductie. Zit in ieder geval bij de collega's van TV. Iedere dag om zijn analyses los te laten op het schaatsen. En Sebastian Timmerman, onze schaatsverslaggever hier. Nou heren, laten we eerst even beginnen gewoon over het toernooi. Alles waar het hier om draait. Uh, zullen we eens even met de mannen beginnen? Heel spannend toernooi, Rintje. Ja, dat klopt. Uh, Sven is er niet bij... Daar dus hoeven we dan ook niet echt lang bij stil te staan. Daarentegen vinden denk ik de meeste schaatsers het heel jammer dat er niet bij is. Maar we hebben nu wel een bijzonder spannend toernooi. En uh, met name ook een aantal jonge Nederlandse schaatsers. De echte jonge honden die, die achter Sven zitten. Die nu ook echt een kans krijgen om uit die schaduw te komen. En dat kan voor de ontwikkeling van het talent kan dat wel eens heel belangrijk zijn. En dat laten ze hier uh, heel goed zien. Uh, met name uh, Blokhuizen en Verweij. Die laat hele goede dingen zien. En uh, ja, die loopt eigenlijk al een tijdje mee in, uh, in, de, in de schaduw van, uh, van Sven. En die, uh, die zit er af en toe heel dicht uh, tegenaan. Die laat hier ook goede dingen zien. En ik denk dat hij uh, ja, dat, dat hier en daar nog wel wat goed kan maken. Zeker op de, op de 10 kilometer. Ja, we, we doen het gewoon erg goed uh, hier als, uh, als Nederlanders op dit, uh, op dit EK schaatsen. Wopke, merk jij dat aan die jonge honden, uh, met name uh, voor wij... Uh, blokhuizen merk je gewoon dat jongens heel eager zijn om hier nu te scoren en om eens te laten zien van jongens, het gaat niet alleen maar om Sven. Nee, dat klopt. Ik denk dat, uh, je, je praat hier over, uh, over, over Jan en over Koen, die, uh, die komen uit de wereld uh, waar gereest wordt. Hè. Het zijn ook inlijnders, het, het zijn jongens die, uh, die op een andere manier het schaatsen ook benaderen en dat, uh, dat zie je ook. Het en zijn maar... meer echte wedstrijdschaatsers in de zin van, uh, ze richten zich op die competitie, dit directe duel. Ja, ze zijn op het directe duel, maar ze zijn ook niet bezig met, uh, is er wel of niet goed gedwijd. Ze gaan gewoon, we moeten nu schaatsen op de reis en we gaan er gewoon voor. En, en ze blijven positief, de insteek blijft positief als je met, uh, met die jongens praat gewoon over de competitie. Er zijn een heel aantal mensen die zijn wel bezig met het weer, wij uiteraard ook met de dweil en de discussie met de scheidsrechter. Maar deze jongens zijn puur bezig met de race en die focussen zich daar ook op. En dat geeft ook wel een, uh, het is een, een ander type schaatser dan uh, het indekken van het zou wel eens uh, dit kunnen zijn, het zou wel eens dat kunnen zijn. Deze jongens die gaan puur voor, uh, voor de race, die gaan voor, vanuit het schaatsen gaan ze racen, racen, racen. En ik zeg niet dat andere mensen niet racen. Alleen zij zitten op een. Op, het is ook een andere generatie, denk ik, waar we nu over praten. Moeten jullie ze dus af en toe afremmen? Nou, ik denk dat dit uh, met name Koen wel iemand is die, uh, die wel afgeremd moet worden in, uh, in zijn gredigheid. En ik denk dat, kijkend naar zijn 1500 meter, dat hij zo vreselijk haastig was. Uh, dat hij eigenlijk wel een klein beetje vergat zijn goede bocht op te schaatsen. Terwijl hij dat gisteren wel heel goed deed. Nou, wat, ik, ja, dus... wat ik vooral leuk vind als ik daar even mocht doorgaan. Uh, dat was ook in de aanloop naar het toernooi. Bijvoorbeeld met Jan Blokhuizen die gewoon heel duidelijk zegt... ...ik wil Europees kampioen worden en ik vind dat het daar wel eens tijd voor is. En ja, Dat is bijna on-Nederlands, eh, om het zo maar even te zeggen. Want heel veel Nederlandse schaatsers, eh, zeker nog jonge schaatsers... ...gaan het toernooi altijd in met toch een beetje het cliché... ...ik wil vier goede afstanden rijden en dan, dan zie ik wel waar ik uiteindelijk sta. Ja, En hij heeft dat gewoon niet geroepen en hij maakte het ook waar. Hij had ook een goede reden waarom hij op het NK wat minder was... Uh, daar was hij uh, ziek geweest, dat hij last had van de griep. En hier uh, uh, ja, komt hij zijn woorden, komt hij uitstekend na. En, en maakt hij dat ook waar? Ik had wel zelf iets meer verwacht van Wouter Oldeuvel nou, in de eerste twee dagen. Als ik daar uh, heel eerlijk in moet zijn. Die staat nu op de vijfde plaats. Maar het gat naar de, de top vier toe, zeg maar. Dus de, de twee jonge Nederlanders plus uh, Bukoe en uh, Escobrev is wel heel groot. Dus het lijkt dat die vier dus, het dus gaan, uh, gaan uitmaken morgen. Laten we maar eens even naar Rintje Ritsma en Wopke de Vecht gaan. Uh, waar wijten jullie dat aan? Dat uh, Wouter op dit moment iets Minder uh, ja, scherp lijkt dan die twee jonkies? Uh, ja, dat is altijd lastig. Uh, kijk, Wouter, die heeft op zich wel een, een redelijk NK, heeft hij uh, gereden. Ja, hij heeft altijd in de schaduw van Zwent gestaan en die anderen die zijn natuurlijk super gretig. Als je verweien en uh, blokhuizen hebt, die willen hier gewoon scoren. En uh, ja, als je, als je uh, blokhuizen in zijn ogen kijkt en je kijkt, uh, kijkt verwij in zijn ogen. Dan, dan, dan straalt de gretigheid en uh, die ogen die, die, die, die flikkeren helemaal. Die willen echt alleen maar vol gassen uh, overal en, uh, en die willen gewoon knallen zo'n toernooi. Ja, dat is geweldig mooi om te zien. Ja, wat dan de oorzaak is waarom Olde Heuvel dan net wat minder gaat. Echt slecht gaat hij niet, alleen uh, ja, er zijn een aantal jongens die, uh, die gewoon net iets beter schaatsen. Want Wopke Olde Heuvel voelde zich gisteren ook wel wat opgejaagd hè, door die wij op de 5 kilometer. Dat is hij ja. niet gewend. Nee, is hij niet gewend misschien. Maar aan de andere kant, hij is de, de routinier. Als je het vergelijkt met, die, met Jan en met, uh, en met Koen. En dat moet hij gewoon ook kunnen handelen. Ik denk dat... Uh... Nee, maar geeft dat misschien ook net weer extra druk. Want iedereen roept natuurlijk al die jaren van hij staat in de schaduw van Sven Kramer. Nou. Kramer is er niet bij. Iedereen kijkt naar Oldeheuvel en denkt, oké, okay, mannetje, nou ga jij het maar eens doen. Nou, de druk, als je het praat over de druk, is denk ik de druk die is... Uh, waar de druk het grootst was voor, uh, voor Wouter, was de 500 meter. En hij heeft een 500 meter... Uh, voor zijn doen niet goed genoeg gereden. Hij had gewoon een 36 moeten rijden. En uh, kijkend naar de afgelopen trainingen van de afgelopen weken. Dan was Wouter wel de man waarvan we hadden gedacht van nou die gaat het echt doen op de Europese uh, kampioenschap. En hij laat dan op de 500 meter laat hij een steekje vallen. Uh, misschien iets te voorzichtig. In de, in de trainingen was het ijs heel hard. Dus iedereen was, ook een bukkel was heel voorzichtig op de 500 Van bang meter. om een fout te maken, een cruciaal nou ja, fout. De, met name de binnenbochten, die, ze waren in de training ook heel instabiel... omdat het ijs hard was en dat weten we hier ook. Dus dan neem je geen risico. En Wouter nam helemaal geen risico. En dan maak je een 37er. Terwijl de, con de, de concurrenten maken een 36er. En daar begint het al. Sebas, misschien wel typerend hè. De favoriet bij ons, bij Nederland, bij de mannen. We een matige 500 meter. De favoriete bij de vrouwen doet dat ook, Irene Wurst. Ja, ja wat, wat die vandaag had, ja, dat, dat, uh, dat kunnen we denk ik alleen maar aan de zelf vragen. Maar het, le het leek inderdaad wel alsof ze totaal niet in haar, uh, in haar wedstrijd uh, kwam, in haar wedstrijd zat... Uh, uh, terwijl Wust inderdaad ook volgende week het WK Sprint rijdt. Uh, uh, toch misschien wat meer die sprints er is. Vooral natuurlijk dan, de, dan Sablikova. Het echt van die 500 meter moet hebben. Maar uh, uh, ondanks een eerste valse start. Tweede start was ze gewoon goed weg. Maar voor de rest. Het, het leek wel alsof ze gewoon de, de finesse net niet had. En gewoon het, het ritme net niet goed genoeg vond. Het, het, daar ontbrak het aan. Ze, ze, ze ging je zag gewoon ook dat ze niet hard genoeg over het ijs gingen, als het ware. Is iedereen wust iemand die zich misschien van tevoren iets te veel rijk rekent? Die al te veel bezig is met het uiteindelijke eindresultaat. We hebben dat vier jaar geleden hier gezien, hè? Ja, jij begint al te glimlachen, Wopke. Maar voor die afsluitende vijf kilometer toen op het EK... dat ze ja, met, een, met wat was het, 23 honderdste geklopt werd uiteindelijk door Sablikova. Ook toen was ze al zeker, leek ze zeker van de overwinning. Was ze misschien nu ook iets te zeker van zichzelf? Nou, de transfer van, van een training naar een Europees kampioenschap natuurlijk is... Uh... Dat kan in één keer goed gaan en dat kan ook nog even zoeken zijn. Irene was in trainingen de afgelopen dagen, maar ook de afgelopen weken was ze heel goed. En ze was snel en ze was uh, gretig, maar ze was ook heel, heel pittig in, uh, in haar beweging. En ik denk de eerste 100 meter van, uh, van Irene en met name de ingang van de bocht, en dat hebben jullie waarschijnlijk ook gezien op de beelden, daar maakte ze eigenlijk toch wel een klein foutje. En als die eerste bocht niet goed is, dan wordt de kruising wordt ook al een, uh, een, een, een probleempje. En dan kom je gewoon niet, uh, niet in je slag, niet op je snelheid. En ja, daar, daar mis je dan die paar die je eigenlijk wel nodig hebt. En dan zie je uiteindelijk, rentje dat ze op die drie kilometer... Dat laat ze gewoon de oude ik zien, hè? Dan gaat ze knokken en dan laat ze zien van hoe sterk ze echt is. Ja, ik hield even mijn hart vast. Ik zag haar beginnen met, die, met een 31er. En toen dacht ik van, oh jee, als dat maar geen echt uh, oplopend schema gaat worden tot het einde aan toe. Maar zij kon hem verrassend. Kon ze hem, uh, hij liep heel langzaam liep die op, dat, dat mag dan ook... Uh, want uh, zoals Sablikov hem rijdt, uh, echt met een lineaaltje erlangs... en uh, van, van voor naar achter, van begin tot eind, vlak tot einde... ja, dat redt geen enkele dame in het veld. En uh, ja, Irene Wus kon hem toch uh, tot twee ronden voor het eind... kon hij hem heel goed handhaven. En dan, uh, dan, dan, ja, dan verliest ze eigenlijk de wedstrijd nog uh, in de, in de laatste, laatste twee ronden. En dat was, uh, dat was erg jammer. Maar ja, <coughs> Irene zelf vond over haar 500 meter dat hij heel slecht was... Ik vond eigenlijk uh, dat het nog wel heel erg meeviel. Dus ze mag zeker, uh, zeker niet ontevreden zijn. Natuurlijk gaat ze er vanuit van op een 500 meter, daar moet ik mijn winst pakken ten opzichte van Sablikova. En als je dat niet doet, ja, dan baal je ze een stekker. En dan, uh, dan heb je in, vo vo voor je eigen gevoel heb je vreselijk gefaald. Maar dat is zeker niet zo. Hmm. Ze moet morgen proberen om, uh, om de schade beperkt te houden op, uh, op die 1500 Want meter. zie jij haar in staat om Sablikova nog te bedreigen uiteindelijk? Ik zie haar wel in staat om morgen na drie afstanden de leiding te nemen op na drie afstanden de leiding te nemen. Maar of ze het dan vast kan houden op een 5 kilometer... denk ik persoonlijk dat het heel moeilijk gaat worden. Want Sebas, Erbe Wennerma vanmiddag bij ons in de studio... Uh, ze verliest gewoon dit Europees kampioenschap op die 500 meter. Ja. Achteraf slaat ze zich misschien wel voor de kop. Ja, nou ja dat, dat weten we morgenmiddag. Uh, ik denk wel, inhakend ook op de woorden van Rintje... dat het een voordeel is dat ze in ieder geval geknokt heeft op die 3 kilometer. Want ze is geklommen naar de tweede plaats in het algemeen klassement. Uh, dus rijdt ze morgen tegen Sablikova in ieder geval op de 1500 meter. Daarnaast even afwachten hoe het klassement er dan uitziet... Maar stel dat zij of Sablikova dan aan de leiding gaat... dan zijn ze op de vijf kilometer weer aan elkaar gekoppeld. Als nummers 1 en 2 op de drie kilometer. Dus dan zou het twee keer een rechtstreeks duel kunnen worden. En ondanks het feit dat iedereen dit seizoen nog geen vijf kilometer gereden heeft... kan dat wel in de voordeel zijn dat ze in ieder geval de, de directe tegenstander in het klassement... ook naast CQ voor ja, en hopelijk voor haar achter de ziet. Even nog aan de nummer drie van het klassement bij de vrouwen. Marit Leenstra, ja, na alles wat we begin dit seizoen hebben gezien... Zeg ik, het is geen verrassing. Rentje. Nee, ze, ze, ja, ja, ik vind dat ze. Marit, die doet het heel goed. En uh, ja, gaat toch volgens heel veel uh, Nederlanders. gaat ze hier toch als de favoriet naartoe. Uh, het grappige is dat ze dat zelf absoluut niet ziet. Ze schuift zichzelf continu in de underdog-positie. Dat verschrikkelijke buitenijs. Die wint. Wat ja, ja, goed. Misschien ik ook denk dat... een les uit het verleden. Ze is in een positie na afgelopen jaar waar het totaal niet liep. Uh, zit ze in een positie dat ze dat mag doen en kan doen. Um, ik denk dat nu de nummers uh, 1, 2, 3, dat die al, uh, al bekend zijn uh, bij de dames. Ze moeten nog, uh, de vorm van tijd is dat ze nog moeten rijden. En dat ze nog de volgorde moeten bepalen of zie jij de volgorde eigenlijk ook al vaststaan? Um, na, na de 1500 meter kun je het wel uh, stellig zeggen. Nu kan de volgorde zou nog kunnen wisselen. Wopke, uh, Leenstra, ik zeg net. Is, is dat nou zo'n type waar je van kunt genieten? Ja. Gewoon de, de lichtvoetigheid waarmee ze over dat ijs ja. danst. Ja, ik vind dat van alle, al de vier dames, uh, ook Diana niet uh, tekort doen, denk ik. Je uh, geniet gewoon van de manier waarop ze vechten, waarop, waarop ze rijden. Leenstra, erin zei het al, die heeft de afgelopen jaren heeft het gewoon heel moeilijk gehad. En die lacht nu weer, die danst weer over het ijs. Uh, ze raakt ze weer goed. En daarmee denk ik dat, uh, dat het voor Nederland weer, uh, weer een dame is die, uh, die hier iets la moois laat zien. Maar ook weer straks in Calgary op de, op de allround kampioenschappen. En we hebben dat gewoon ook nodig als, als land. Ja, we doen het verschrikkelijk goed op dit EK. Zeker bij de dames ook. Uh, waar je gewoon ziet achter Sablikova, nou ja, het zijn allemaal Nederlandse vrouwen. Het geeft wel meteen iets aan over het niveau van het vrouwentoernooi. Sebast, want jij hebt daar vanmiddag wel wat over geroepen. Ja, het niveau in de breedte het, is gewoon matig Het, op is, dit uh, het is niet, uh, niet, niet groot. Er 23 dames hier aan de start. Uh, um, dat heeft ook met limieten te maken die je moet rijden om hier te mogen rijden. Ik geloof dat er nog een Roemeense was die had mogen rijden, Oltejan, maar die hier uh, niet is. Maar die wel de limiet had gereden. Maar voor de rest inderdaad, als je kijkt naar het klassement, het is Sablikova, het zijn de Nederlandse dames. Ik had misschien de Russische dames nog wel ietsje dichter daarop verwacht, maar die staan toch al wel vrij ver weg. Uh, uh, de Noorse dames komen er nog niet aan te pas voor, uh, voor het algemeen klassement. Ja, en dat... Dat zegt toch ook wel wat over het allrounden in de breedte, vind ik. Dat, dat misschien meer schaatsers in, in tegenwoordig beter zijn, bezig zijn met het fixeren op de afstanden. Hè. Ieder seizoen eindigt met een WK afstanden. Dan echt met het allrounden zoals dat uh, vroeger gebeurde. Zie jij dat ook, Rintje? Ja, nou, het is heel mooi om te zien dat met name bij de, bij de Noor, uh, Noorse schaatsers... dat daar uh, een aantal jonge talenten zijn die, uh, die, die eigenlijk nog een beetje tijd nodig hebben... Uh, we missen natuurlijk ook het Duitse geweld vooraan. We zijn gewend dat die Duitse uh, dames dat die toch zeker uh, de overhand hebben. En dat is al een paar jaar is dat niet meer zo. Uh, sterker nog, ze hebben moeite om, uh, om nieuw talent te vinden. En uh, de dames die nu meedoen, die doen uh, uh, zeker niet voor de, voor de hoofdprijzen mee. En uh, ja, Duitsland heeft het op dit moment moeilijk. En dan, dan zie je dat, uh, dat Nederland gewoon. Uh, met, uh, met vier dames bij de beste zes staat. Nou, als het zo blijft zoals het nu is. Uh, je kijkt naar het algemeen klassement. Dan staat er geen enkele Duitse dame uh, bij de top 12, maar ook niet bij de top 14. Ja. Dus zou het zomaar kunnen zijn dat we morgen op de 5 kilometer geen Duitse dame krijgen. Maar ook niet bij het WK in, uh, in Calgary. Ja, dat is natuurlijk uh, voor, voor het schaatsen in de breedte. Is dat, uh, is dat niet goed na al die uh, jaren de, ja, dat ze succes, succesvol ging in Duitsland? Ja, Duitsland, Duitse schaatsen is toch wel erg populair. de uh, Duitse dames schaatsen is erg populair. Er wordt veel aandacht aan besteed. Dus wat dat betreft uh, is het voor Duitsland is dat erg jammer dat, uh, dat ze dat niet op kunnen pakken. En even los van Duitsland, internationale niveau over het algemeen, maar dan bij de mannen. Ja, de beste vier staan op 2 seconden en 44 honderdste van elkaar. Dat is onvoorstelbaar close hè, op de 10 kilometer. Ja, je, mag, je mag gewoon even, heel kort terug naar de dames. Ik denk dat het concept allround, dat uh, in dit veld dames, zitten wel een aantal goede specialisten. Alleen uh, ze, ze hebben niet het, het concept allround hebben ze meegenomen, ook in hun training waarschijnlijk niet. Uh, dat zien we ook bij de, bij de Russische meiden, die individueel op, op de specialistafstanden wel goed mee kunnen. Uh, misschien is het ook wel zo dat wij in Nederland dat ook iets beter in de hand hebben. Dat wij vanuit het allround ook kunnen specialiseren. En, en dat het specialiseren vanuit het buitenland niet in het allround past. Bij de mannen denk ik dat, uh, dat uh, mondiaal, als we kijken naar straks de WK ook, dat we een, een heel sterk veld me uh, mensen krijgen ook in, uh, in Calgary. Waar, waarbij we uh, ook te maken krijgen met uh, nog een sterk Amerikaan, uh, misschien nog wat Canadezen, maar ook een, uh, een man uit Korea die, uh, die plotsing meedoet in het allround, die ook goed is. Um, of dat met mannen of vrouwen te maken heeft. Ik, ik denk dat het ook wel met concepten te maken heeft. Waarin, uh, waarin je traint en waarin je uh, bezig bent. Maar ook waarin je selecteert. En wij selecteren nog steeds op een, uh, op een allround situatie. En vanuit het allround specialiseren. En, en de specialisten krijgen gelukkig in Nederland nu ook een grote kans. Hè. Kijken we naar een, een Bob de Jong of de jongens van, van de marathon. En dat is wel een groot verschil denk ik met, uh, met de rest van de wereld. Even concluderend voor dit blokje. We missen hem wel hè? Ja, we ja, weten we, we over wie ik, ik vind wel, tuurlijk, we missen hem. Maar ik vind wel, dan moet je ook een keer, uh, je moet ook een keer accepteren dat hij er gewoon dit seizoen niet is. En uh, steeds weer komt die vraag voorbij. En, en dat is ook wel logisch. En, en natuurlijk missen we hem. Uh, uh, maar we kijken hier wel gewoon naar een spannend toernooi waar heel veel schaatsers uh, uh, gewoon goed rijden. Maar ik bedoel meer, het is super spannend. Maar aan de andere kant kan ik me voorstellen, iedere topsporter, Rentje, jij weet dat ook uit ervaring, wil toch gewoon tegen de allerbeste strijden. Ja, maar ik denk ook dat, uh, dat zeker een heeft dat ook heeft die het jammer zal vinden dat, uh, dat een kramer hier niet is. Kijk, je moet altijd bij het toernooi zijn geweest om, uh, om er ook van overtuigd te zijn dat je iemand kan verslaan. En dat je de beste bent. En, uh, dus we kunnen er heel kort over zijn. Sven is er niet. We, uh, we moeten het doen met de jongens die er nu zijn. Die jongens laten hier fantastische sport zien. En die, uh, dat zijn echt geen koekenbakkers. Ze rijden hard. En uh, ja, daar mogen we op zich mogen we daar gewoon trots op zijn. Mooie conclusie. Straks gaan we verder praten. Praten we over schaatsen op buitenijs in de open lucht. Het blijft prachtig. Ik zeg het maar meteen al bij voorbaat. En over de toekomst van het allrounden. Na een slechte 500 meter en een sterke 3 kilometer... staat Irene Wüst op de tweede plaats op het Europees kampioenschap allround bij de vrouwen. Ze moet morgen op de 1500 meter ruim anderhalve seconde goed maken op Saab Verslaggever Steven Dalebout sprak met Wüst. Schoot jij even uit je slof, zeg. Ja, nou ja. Dit was zeg maar, wat ik moest doen en dat had ik ook op 500 moeten doen, alleen uh, ja, toen lukte het niet. Hoe getergd was jij na die 500? Heel getergd, ja. Ik was echt uh, nou, behoorlijk uh, boos op mezelf en ik vond dat ik zelf iets recht te zetten had en uh, uh, dat is wel gelukt. Ja, uh, met uh, vooral de, de eerste rondes, uh, opmerkelijk snelle rondes, had jij dan met zelf zoiets van oh, als dit maar goed gaat? Nee, ik vond hem gewoon goed. En, uh, ja, ik weet gewoon als ik goed ben, dan kan ik ook wel dat doorbouwen. En uh, ja, toen dacht ik een middenstuk van, nu moet ik gas geven, nu moet ik, uh, nu moet ik door. En dat ging ook wel. Alleen, uh, ja, het waren toch wel heel erg zware omstandigheden, waardoor uh, de laatste ronde wel heel zwaar was. Maar uh, ja, ik denk dat ik gewoon tevreden mag zijn met deze race. En uh, ja, dat tweede tijd gewoon uh, hartstikke goed is nu. Kun je aangeven hoe, jij, uh, hoe anders je hier op het ijs staat dan in, uh, in, een, uh, in een hal, in een ijzerhal? Ik bedoel... Je hebt de ene kant weer wind tegen en de andere kant weer je wind mee. Moet je daarop daar op aanpassen? Ja, dan moet je zeker schakelen met wind mee. Dan kun je wat langer rijden en uh, kom je door de bocht naar de, naar de finish, dan moet je schakelen. En dan zorgen dat je op de kruising dat je dan een korte slag hebt zodat je ja, tegen die wind kan, met die wind kan spelen. En dan, uh, ja, het is wel uh, anders dan uh, op, uh, op een indoorbaan. Super uh, in ligt me dat wel iets beter, dan, dan komt de techniek wel iets beter uit. dan kan gewoon uh, ja, rage klappen blijven geven. Maar, uh, Ach ja, dit, uh, dit heeft ook zo wel z'n ben, ben je, nou, paniek is misschien een groot woord, maar ben je ongerust geweest? Nee, ja, niet ongerust. Maar dat, het was gewoon, uh, voor mij was het één groot vraagteken. Hè. En uh, ik voelde me ook echt heel erg uh, goed en dan loopde ik ernaartoe. En uh, ik had echt het idee dat de vorm begon te komen en ik was ja, gewoon goed gespannen... Gewoon gezonde zenuwen, zeg maar. En ik, ik had gewoon heel veel zin in. En ik dacht van, nou, ah, meestal als ik me zo voel, dan, dan stijg ik boven mezelf uit. En... Het zag er zo gezapig uit, die 500. Ja, op een of andere manier, uh, ja, was gewoon echt helemaal niks raak. En daardoor kon ik echt totaal mijn energie niet kwijt op het ijs. En, en was het, zeg maar, uh, ja, was alles, alle afzetten die ik deed, die waren in de lucht. En kwam gewoon echt helemaal niet in mijn ritme. En kon ik totaal niet, wat ik in me heb, kon ik in mijn slag uh, kwijt. En ja. Weet je, ik rijd wel slecht 500 meter, maar deze die, die sloeg alles. En uh, nou ja, goed, uh, toen ik ging naar het hotel, heb ik een punt achtergezet. En uh, al die energie bewaard voor drie kilometer. En ja, dat uh, pakte gelukkig wel goed uit. Ja, je zei, uh, ja, was je slechtste 500 ooit. Was het dan ook, nou ja, komt hij voor in je top 3 lijstje van de beste drie kilometers ooit? Ja, ik denk dat hij wel, uh, wel in de buurt komt. Ja, het was gewoon een hele solide goede drie. Een hele sterke schaatser drie. En daar was ik gewoon heel blij mee. En uh, ja, dat, dat is ook wat ik op dit moment in me heb. Zo voel ik me ook. Zeg maar. Die drie is veel meer uh, een, een soort van representatief repre van hoe ik me, hoe ik me ja. voel dan die 500. En waar die 500 vandaan komt, uh, Joost mag het weten. En uh, nou ja, van de andere kant, is, dit is klaar. Die was slecht. Punten... ...punt erachter en op naar de dag van morgen. Ja, is jouw, zijn jouw ogen gericht op het hoogste schavot op het podium? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh, ik weet als geen ander dat je hier in Clubbo... Uh, ...tot de laatste meter moet strijden en tot de laatste meter moet rijden... ...en dat er uh, nog van alles kan gebeuren onderweg. Dus ik zou ook uh, morgen nog 6,5 kilometer uh, tot de laatste meter strijden... ...en dan zullen we uh, na die 6,5 kilometer weten van, uh, nou ja, hoe, het, hoe het ervoor staat. Zelfs bij 14 seconden achterstand voor de 5 kilometer, uh, is er nog van alles mogelijk? Ja, je weet het nooit. Dus, uh, je moet altijd uh, nog gewoon uh, schaatsen. Je mag geen fouten maken. Dus, uh, het wordt een mooie dag morgen.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 The global all hazy Spotlights don't know you're just this baby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 Neo Technology van Milo. En we gaan terug naar Italië... waar Gio Lippens nog langs de baan zit om terug te kijken... op de tweede dag van het Europees Kampioenschap Allround Mannen en Vrouwen. Dat doet hij met Rintje Ritsma, Wopke de Vecht en Sebastian Timmerman. Dan zijn we weer vanaf de baan in Colalbo. Klobenstein, zoals de mensen hier in Zuturel tirol zeggen. En als ik naar buiten kijk, dan zie ik heel in de verte nog zo'n prachtige berg... Want ja, schaatsen op buitenijs, schaatsen in de open lucht, Wopke, het heeft toch wel iets heel bijzonders. Hè? Persoonlijk vind ik het altijd mooier dan schaatsen onder zo'n hal, onder zo'n dak. Ja, er zijn twee dingen, denk ik. Ik denk schaatsen in de buitenlucht, zoals we het in 2007 hiermee hebben gemaakt, dan zegt iedereen van het, het moet altijd zo zijn. Uh, op het moment dat, uh, dat je twee toernooien hebt bij de beste niet wint, dan uh, roepen we met z'n allen van we willen nooit meer buiten schaatsen. Eric is, Flame, om ja, Dat zijn, om maar eens zijn wat te noemen. Altijd, altijd extreme. Ehm... Uh, van tevoren weet je uh, dat je een toernooi buiten hebt. Dus ik denk wat dat betreft de mindset is van we weten dat er van alles kan gebeuren. En, en Rint weet als geen ander dat uh, de beste toch vaak wel wint buiten. Of er moeten hele gekke dingen gebeuren. Uh, ik, ik, de andere kant van het verhaal is wel dat uh, er zijn heel veel grote belangen. Spelen tegenwoordig in de schaatswereld. En als we echt gaan voor eerlijkheid en voor gelijkomstandigheden, gelijke omstandigheden, gelijk ijs... Uh, althans, na genoeg gelijk eis, en uh, ook dat aan de sporters geven wat ze, wat ze verdienen, dan, uh, dan schaat je binnen, schaat je op, op meer zekerheid. Rintje, ik hoorde jou net even praten met Martin Herstman, uh, je oud-collega, tegenwoordig trouwens ook collega, en jullie zaten toch een beetje van lekker tegen elkaar te zeggen, dit was wat geweest voor ons. Ja, ik, ik, ik, ik had het altijd prima mijn zin, uh, naar mijn zin in deed met deze omstandigheden. En uh, ik kon binnen kon ik ook uh, prima uit de voet hoor. Dat maakte me niet zo heel veel uit. Maar ik draaide mijn hand niet om voor een buitenwedstrijd, nee. Hey, wat maakt dit nou zo mooi voor iemand die dit aankan? Ja, vechten te e tegen de elementen. Uh, flexibel zijn in je schaatslag. Uh, ja, accepteren dat het een keer wat minder gaat. Maar niet je kop laten hangen. Het gaat over vier afstanden bijna een allround toernooi. En dan, dan heb je allemaal alle wel een keer pech of een keer geluk. Dus uiteindelijk na vier afstanden wint meestal wel altijd de beste Schaatsers. Maar die eerlijkheid, oké okay, bij een allround toernooi geldt dat zeker. Maar goed, die eerlijkheid. Ik noemde net Eric Flame uh, lang geleden na een Olympische Spelen... die toen plotseling wereldkampioen uh, werd op buitenijs. Nou, we hebben natuurlijk later ook nog wel eens uh, verrassende uitslagen gezien. Wat vind jij er eigenlijk van, Sebas? Ik, uh, ik vind het hartstikke mooi om dat één keer in de zoveel tijd uh, uh, nog <lacht> weer te doen. <lacht> Eén keer in de zoveel tijd een verrassende uitslag te hebben. Nee, nee, nee om één keer in de zoveel tijd uh, <lacht> buiten te rijden. Maar uh, verrassende uitslagen, uiteindelijk als je kijkt naar wie er nu bovenaan staan, dat zijn toch gewoon de mensen die je, die je had verwacht... Uh, heel veel verrassends uh, zat er vandaag op mee. Het is droog gebleven, uh, gelukkig. De verwachting is dat dat morgen ook zo zal blijven. In ieder geval de weersvoorspelling is goed. Ze geven een beetje hetzelfde soort weer op als vandaag. Dus wel met, uh, met harde wind. Ja, en het spreekt toch ook wel tot de verbeelding. Want vraag mensen uh, uh, naar de EK's van de afgelopen jaren. En heel veel mensen beginnen over dat wat Wokke net zei. Dat prachtige EK hier in de zon. Waar mensen in een, uh, zonder t-shirt op de tribune zaten. En waar Fabrice en, en Kramer 1,44 reden op de 1500 meter. Dat was een, een, een fantastische toerhoud. Fantastische maar dan troon. heb je dan over een op buitenijs onder. Omstandigheden die lijken op een hal. Ja, precies. Maar mensen beginnen ook over het toernooi in, uh, in Boedapest. Waar uh, we s ochtends vroeg konden rijden en s'avonds laat. En daartussendoor, ja, je kon voetballen op het middenterrein. En je kon bijna uh, een, een zwemwedstrijd houden op de ijsbaan. Want dat doorde als een gek daar... Maar uh, daar won ook uiteindelijk de sterkste, daar won Rintje. En daar spreken mensen ook nog steeds over. Maar jongens, wat was dat mooi hè, daar bij dat kasteeltje. Dus waarom niet? Het is toch ook een beetje de oorsprong van het schaatsen. En natuurlijk spelen er heel veel belangen. Maar om één keer in de zoveel tijd zo'n toernooi erbij te hebben. Ja, ik, ik vind het mooi. Waarom niet? Motiveert het ook, Rintje? Um, nou, het maakt voor de motivatie niks uit. Als er een kampioenschap gereden moet worden, dan maakt het niet uit waar die geregeld moet worden. Je moet gewoon volgas en je moet er gewoon voor gaan. En uh, in principe is, uh, of het nou uh, met publiek is, dat is natuurlijk fantastisch. Maar ook als er geen publiek is, je moet nog steeds die, die volle 100% in prestatie kunnen leveren. En daar heeft, uh, heeft op zich niemand problemen mee van die, van die atleten. Die gaan er gewoon voor. En dan, uh, ja, als het dan een keer tegen zit, uh, dat is dan jammer. Wopke, kun je er iets mee doen als bond, als, als coaches, uh, met die rijders die natuurlijk allemaal kinderen zijn van het binnenijs. Uh, allemaal toch onder redelijke beschermde omstandigheden zijn opgegroeid. En die moeten dan plotseling buiten rijden. Marit Leenstra hadden we het net over, ja die klaagt dan van tevoren al een beetje van ah, ik weet het niet hoor, dit ijs, dit gaat heel moeilijk worden, ik heb daar slechte herinneringen aan. Nou, ik denk, ik denk dat, uh, we, we weten het van de voren, twee jaar van de vorige, normaal gesproken. Hè? Je kunt erop anticiperen. Dat is nu ook gedaan. De trainers zijn op buitenijs gaan trainen. Ze zijn hier, ze zijn hier geweest. Hè? Dus ook nog de enige buitenbaan waar je een beetje fatsoenlijk kunt, kunt trainen. Met, met eigenlijk wel altijd goede omstandigheden in december. En dan kun je anticiperen op situaties. En dan kun je ook, wat ik al eerder zei, de mindset is, is dan, we gaan buiten een toernooi rijden. En het is niet alleen, denk ik, en dat is de andere... Er zijn, er zijn een paar dingen, het is het weer, waar we nu dus steeds over praten. Maar de organisatie moet ook, zeg maar, zo'n toernooi aankunnen. Hm. En die moet ook om kunnen gaan met wisselende weeromstandigheden. En, en we weten bijvoorbeeld van een, een, een baan als Insel, die toen er nog geen dak op zat... Die mensen konden eigenlijk onder de meest barre omstandigheden altijd nog wel redelijk ijs maken. Nou, Ham vraagt dan. Kunnen ze dat hier? Nou, ik denk dat we vandaag wel wat probleempjes op hebben moeten lossen. Dus wat dat betreft, Want dweilen is enorm belangrijk. Hè? En je ziet dan op een gegeven moment ook dat er discussie komt. Zeker met zo'n 1500 meter bij de mannen. Ja, op die 1500 meter hadden had we een dwel niet had, misstaan. Maar... Hadden we moeten dweilen, maar het is ook de timing van het dweilen, hè? Die, de dweilen. De scheidsrechters die hebben gewoon... Een, het job om, om de ijsmeesters te bespelen dat ze het precies zo doen zoals zij graag willen. Heel dicht tegen de start aan en niet al die baan al twintig... Of, of, of, gisteren lag die baan al 20 minuten voordat we gingen starten. Dan slaat hij eigenlijk al uit voordat je begint. Klopt, nou, dus, dus uh, het is een kwestie van timing, timing, timing. Vond je niet dat de scheidsrechters vandaag uh, rijkelijk laat op de baan waren? Ook. Want uh, Ook? ik was hier vanochtend om, uh, om half tien, kwart voor tien was ik hier. En uh, toen hadden ze net om tien uur gingen ze dweilen. Uh -huh. Ik klik meteen op het horloge en toen was het een half uur... Toen werd hij, hij, toen werd hij ja. al wet. Ja. Ja. Dus dan weet je al van de 1500 meter gaat het probleem worden. Dus ik, ik was dan ook zeer verrast dat er geen dwaalte op die 1500 meter zat. Nee, Terwijl je dat om tien uur al wist. Nou ja goed, de scheidsrechter, ik heb om uh, kwart voor negen was ik hier zelf. Ik heb om negen uur heb ik uh, de de Nederlandse scheidsrechter in in geval, de heb, ik, uh, heb ik gebeld. Ik zei, Sjak, dit, dit gaat gewoon niet goed komen. Het was, uh, de, het was één grote uh, modderbende bij, uh, hiervoor, want het is natuurlijk het, het smelt. En, uh, dus dus dat, mensen lopen ook op het ijs. Dat, dat moest, nou ja, maar de Zamboni nam het ja. veel mee, dus dat moest opgelost worden. Ik denk dat, uh, dat, en ik heb er grote discussies met de Technische Commissie en Jacques over gehad. Van Jacques, waarom nou niet die dweil in die 1500 meter? Nou, ze hebben de 500 als referentie genomen. En de 500 in totaal was, uh, of de 500, pardon, was uh, 40 minuten. En daar hebben ze naar gekeken en toen hebben ze gezegd, ja, het kan dus wel, die 1500 meter. Nou, dat was, uh, en het weer ging een beetje veranderen natuurlijk ook nog. En ik ben er met Rendez. en we hadden een duiltje moeten hebben in die, in die 1500 meter. En dat is achteraf is natuurlijk heel gemakkelijk oordelen loop je ook het risico op een politiek spel. Ivan Skobrev bijvoorbeeld, die was woest uh, gisteren... omdat hij vond dat hij benadeeld werd door de, de dwijlschema's. Hij zegt, ja, ik moest zo ja. slecht ijs rijden. Maar die of, die hadden, of zeurt hij gewoon te veel? Die had het over mafiosi. Ja, en, ja. Dan en, dan en, kunnen ze in Rusland ook, ook wat van. Er is een Nederlandse, uh, Nederlandse scheidsrechter, volgens mij... wist hij die, wist die niet helemaal hoe het gegaan was. Want gisteren hebben ze dus wel al 2,5 uur van tevoren... Uh, uh, want er stond ik zelf bij, al 2,5 uur van tevoren besproken... jongens, we gaan een extra dwel in die vijf kilometer inlassen. Dus hij had gewoon de domme pers dat hij in rit 12 zat. Wat dan toevallig die laatste rit voor het wel was. En dat heeft niets met benadelen. Bewust benadelen van Scobo. Maar het, van het zou wel bak. kunnen toch? Nou nah, nah, dat, ge dat gebeurt in het heetst van de strijd. En dat zegt hij dan. Maar als je hem nu weer vraagt. En hij is een beetje tot rust gekomen. Dan zal hij dat niet zo menen. En hij heeft het misschien een grapje gezegd. Ik kan me niet voorstellen dat het serieus is. Hij heeft er niet echt last van gehad. Ja, kijk jou nee, even aan. Want je kijkt bedenkelijk. Nee wat erin zegt. Het zijn emoties. Op, op het moment dat je dus minder rijdt dan dat je eigenlijk had verwacht. Dan, dan, dan, dan ligt het ergens aan. Nou, dan mogen wij even naar, naar de meisje 3 kilometer kijken. Dan mogen wij ook zeggen, Sablikova, die zat direct na te dweil. En, en Irene rijdt op het laatst. En, en op het laatst. Dan, dan heeft Irene een wereldtijd gereden. He, als, als we op die manier eh, zeg maar, de redenatie in gaan steken. Dus wat dat betreft. Maar het biedt wel stof tot discussie. Tuurlijk, maar dat, dat, is, dat is het risico. Als je, als je dit soort wedstrijden organiseert op dit soort banen. En dat moet je dan accepteren. Nog even over. Bukku wint de 1500 meter en reed ook in de voorlaatste rit. Of die rit daarvoor, maar die zat ook achter in het schema en die wint uiteindelijk de 1500 meter. Dus wat dat betreft werden de snelste tijden er ook gewoon aan het einde gereden. Alleen het zit wat, zeg maar, de, de, de normaal gesproken slechtere zitten wat dichter misschien op, uh, op de beste. Maar uiteindelijk is het klassement zoals het er misschien in een andere situatie ook gewoon was geweest. Conclusie in dit geval dus, de dweilschema's en dergelijke, het maakt op nou, dit moment niet zo verschrikkelijk veel uit. Morgen begreep ik. Ja. Uh, uh, ja. Morgen wordt er op de 5 kilometer een extra dweil ingedaan. Daar zouden ze één keer dweilen, dat wordt nu twee keer. En Zou, op de... Zouden ze niet dweilen? Oké, okay, zouden ze niet dweilen, precies. Dus dat wordt één keer. En op de 10 kilometer zouden ze één keer dweilen. En dat worden de twee. Wordt dus gewoon twee, twee, twee. In plaats van na drie ritten dweilen. Ja, ja. en we hebben, we hebben geleerd. We hebben een korte dweil. We hebben maar 15 minuten. We gaan geen flauwe ceremonie tussendoor doen. Tempo. Maar tempo, tempo, tempo. Om het ijs gewoon zo dicht mogelijk. Het dweileis zo dicht mogelijk bij de start te krijgen. Dat is ook prettig natuurlijk voor, voor ons allemaal die het volgen. Want nou ja, het allrounden. Het is wel vaker gezegd. Het is wel een lange zit natuurlijk. We zitten hier drie dagen. De toekomst van het allrounder. Ik had het net al een beetje beloofd. Vriendje, ja, jij, jij was natuurlijk ook een echte allrounder. Uh, ben jij nog steeds voorstander van het allrounder... zoals het op, op dit moment nog gedaan wordt? Ja, of moeten dingen ben, veranderen? Ik, daar ben ik zeker een voorstander van. Ik hou wel van het nostalgische. en uh, Het vergelijken ook met vroeger. En, uh, ja, je kan zeggen, oké, okay, je gaat een keer ergens een streep trekken... en we gooien die 10 kilometer eruit. En dan begint daar een nieuw tijdperk. Ja, ik zou dat zonde vinden. Uh, ik denk dat er... Uh, dat er genoeg schaatsen zijn die die 10 kilometer interessant vinden en die ook de 500 meter interessant vinden en die daar een leuk klassement van willen hebben. Want er zijn wel mensen die roepen van verander nou eens wat dingen. Geert Kuiper bijvoorbeeld, de coach van, een van de coaches bij TVM, die roept dan van er kan zoveel veranderen nog in het schaatsen om het allemaal aantrekkelijker te maken. Maar wat zou je kunnen veranderen überhaupt? Ja, maar je ziet het in de atletiek. Wat is er nou interessant in de atletiek? Dat is, de meerkamp is toch een geweldig onderdeel. Nou, lang is die al hetzelfde? En je kan dat heel spannend gaan maken door het te gaan veranderen. Ja, ik denk dat we in schaatsen daar ook mee zitten. En dat gaat met ups en downs. Dat is gewoon uh, een, een beweging die, uh, die, je, die niet tegen te houden is. Dat je ook een periode dus een keer met wat mindere schaatsers uh, een allround toernooi rijdt. Maar er zal uh, weer een keer een kanjer opstaan die misschien wel... Uh, uh, en, en op de kampioen op de 10 kilometer is. En die ook een 500 meter kan winnen. Wie maar weet. moet je het van het toeval afhankelijk laten zijn, Wopke? Of zou je bijvoorbeeld ook vanuit Nederland bijvoorbeeld wat meer zendingswerk moeten doen... dat men in het buitenland toch ook wel weer iets meer gaat zien in dat allrounden? Nou, wij zijn bereid. Dat hebben we aangeboden al, al enkele jaren aan, aan de ISO. Ik denk dat wij, als we praten over het allround, ik ben het absoluut met het erin eens. Dat, dat moet gewoon blijven. En we, we moeten wat dat betreft ook opportunistisch zijn, denk ik. Maar het ISO en de landen moeten het samen doen. En, en als het gaat verdwijnen en het, het, het is echt niet interessant meer... dan hebben we dat ook met z'n allen bewerkstelligd in negatieve zinnen. Dat zou niet goed zijn. Want jij ziet het ook als de meerkamp van, ja, uh, van de schaatsport? absoluut met de meerkamp. En het, het kan natuurlijk ook en-en, vernieuwingen en wat er, wat er goed is, gewoon laten blijven. Ja, dus... ja ik, ik, ik denk wel dat je kunt kijken naar vernieuwingen. Naar de ploegachtervolging is een mooi voorbeeld... Van de vernieuwing die is aangeslagen. De 100 meter is een mooi voorbeeld van een vernieuwing die uh, zeer geruisloos via de achterdeur is verdwenen. Terwijl dat in het atletiek juist natuurlijk het koningsnummer is. Maar in het schaatsen uh, sloeg dat absoluut niet aan. Ik denk inderdaad dat als je een uh, uh, 10 kilometer door 3 kilometer gaat vervangen dat het allround, ja bijna een sprint uh, toernooi gaat worden. Uh, dus die 10 kilometer, die moet je er dan wel in laten. Uh, uh, maar wat ik, waar ik wel eens aan heb zitten denken, misschien word ik dadelijk met kop en kont uh, door uh, mijn twee uh, medesprekers de keten uit heb gegooid. Doe alvast een stapje op zee. Uh, uh, je hebt ieder jaar in het schaatsen heb je natuurlijk uh, uh, drie WK's. Je hebt een WK allround, je hebt een WK sprint en je hebt een WK afstanden jaar in jaar uit. En als je het een beetje vergelijkt, bijvoorbeeld met het schaatsen, of met het zwemmen, of met het atletiek, dan heb je dat niet ieder jaar. Dus, je zou ook kunnen denken op een gegeven moment aan de toekomst waarin je het ene jaar een weken allround hebt en een weken sprint. En dan het andere jaar. Bijvoorbeeld alleen een WK afstanden. Dat je het op die manier dat je het wat meer spreidt. En dat je daardoor wat duidelijker maakt. van dit is het hoogtepunt in het jaar. En nu heb je een aantal van dat soort hoogtepunten in het jaar. En of bijvoorbeeld, we hebben daar met een aantal journalisten uh, en de KNSB aan het begin van het seizoen over gediscussieerd. En toen opperde ook iemand. Uh, doe het desnoods een keer in een periode van anderhalve week. Dat je begint met een, een WK uh, of een, een WK-sprint. daarna de WK afstanden en dan afsluit met het WK allround. Dat je het. Dus dichter bij elkaar zet. Als echt hoogtepunt in het seizoen waarvan iedereen weet... dit is hetgene waar de schaatsers naartoe hebben geleverd. Laten we het amendement Timmerman uh, eens even hier in dit hok uh, gewoon in stemming nou, het is brengen. Het dan alleen Timmerman. Goed, het amende amendement vanuit gezicht, de vernieuwingsgezinde. Rintje, jij kijkt ook bedenkelijk. Ja, nou, ik ben het mee eens dat de seizoenen wel bom en bom vol zitten en dat een planning maken gewoon echt heel moeilijk is. Het is al moeilijk om zelfs een Nederlands kampioenschap te plannen om, om een kwalificatie te organiseren voor, uh, bijvoorbeeld, voor bijvoorbeeld deze wedstrijd. Um, ja, je, je zou kunnen kijken of je wedstrijden exclusiever kunt maken door ze minder vaak te gaan houden. Dat zou een optie zijn. Maar ja, we zijn het vanuit het verleden zijn we het ook gewend dat het zo is. En daar is een weken afstanden, is daar uiteindelijk bij gekomen. Um, ja, je kan misschien kan je een weken afstanden en een weken um, allround bijvoorbeeld. Uh, zou je tegelijkertijd kunnen gaan houden. Want dan, dan worden toch al die afstanden worden toch al verreden. Wopke, jij knikt. Ja, ik denk dat daar wel een, uh, wel een goede combinatie zou kunnen zijn. Uh, je kunt misschien ook nog kijken naar de World Cups, hè? Want, want het is... Wat Daar wij... wordt veel over gesproken, hè? Er te wordt... veel World Cups. Ve veel veel lang gesproken, maar we, we zouden de World Cups ook belangrijker kunnen maken... ten opzichte van uh, een selectiesituatie. Uh, dat maakt voor sommige mensen, nee, voor veel mensen in Nederland maakt dat de keuzes ook gemakkelijker. Want wij, wij hebben toch wel heel groot, uh, grote moeite met keuzes maken. We willen, we willen alles rijden. Nou, en als er dan heel veel mogelijkheden zijn, dan ga je ook heel veel rijden. Uh, als we drie, drie kampioenschappen hebben, je bent goed genoeg, kun je alles meedoen bij wijze van. En daarin, daarin zou je wel verbindingen kunnen leggen, denk ik. Maar dat moet je dan ook weer samen met een doen. Als het Allrounder maar blijft, hè? want ons hart blijft openbloeien. Als we bij dit soort toernooien zijn, toch? Ook al duurde het drie dagen. Ja, en wij moeten ervoor zorgen dat niet alleen Nederland het vindt. Hè? Dat is de andere kant, maar dat begon je zelf af. Nou, dat, dat merk je wel heel vaak. Ik heb uh, deze week een, een radio-item gemaakt over de toekomst van het Allrounder. En dan kom je uh, in het hotel bij de Nederlanders bij, op de dag van de persconferentie. En dan reageert iedereen van... ja. Eigenlijk een soort van waarom maak je dat onderwerp en is het een discussie dan? Terwijl je inderdaad als je met anderen, met niet-Nederlanders, daarover gaat praten... hebben ze daar inderdaad wel meningen over. Inderdaad. Dat is toch een beetje, beetje het verschil wat ik wel proef. Maar het is wel zo, Sebastian. Als je, als je kampioen bent in een toernooi en je hebt de vorige kampioen verslagen, dan ben je een grote held. Precies. Ja. De, de, de, als, als Sven hier was geweest en Sven was verslagen door Bucko, dan is Bucko een grote held. Precies. En daar komt het publiek voor, voor de grote helden. Rintje Ritsma als uh, grote held hier. Trouwens, het dwijlorkest is inmiddels neergestreken in de tent uh, achter ons. Ook weer allemaal Nederlanders. Veel meer andere mensen zie je er niet. Nog heel even kort, hè? afrondend. Wie wordt Europees kampioen? Bij de mannen eerst. Nou, ik denk dat we... We, we mogen nog niet... Uh, je kunt een voorspelling doen, maar je mag nog niet zeggen wie het wordt. Maar ik denk dat wij uh, zeker daar uh, drie Nederlanders hebben staan die voor het uh, podium gaan rijden. Ja, maar die hoofdste plek. Skoopref of Bukko? Nou, ik wil onze eigen mensen nog niet wegpoetsen. Want, eh, want nogmaals, we hebben het een paar keer over de weer gehad. En we kunnen het ook een keer mee. Het kan ook een keer meezitten voor jezelf. Rentje? Um, ja, ik ben het wel met eens. Ik ben niet zo'n heel voorstander van om, uh, om maar leuk raak te gaan gissen. En uh, uh, ik denk wel dat er uh, bij de vrouwen niet zo heel veel zal veranderen. Bij de mannen staat het wel heel dicht bij elkaar... En uh, kan er nog wel van alles gebeuren. Dus er kunnen we wel wat, uh, wat stuivertje wisselen. Daar. Want bij de vrouwen kunnen we consensus krijgen. Sablikova, Wüst, Leenstra. Misschien Wüst en Leenstra en een andere volgorde. Ja, en een Wüst kan na, na drie afstanden kan ze ja, die zelfs de leiding nog hebben. Ja. En, en, bij dan, de mannen, en dan, en dan ja. kan, je, kan ze misschien geluk hebben met, met weersomstandigheden of, of een hele goede dag. Dat ze misschien wel uh, Sablikova kan, uh, kan verslaan. Het wordt in ieder geval een prachtige dag morgen. Met een hele spannende strijd. Vooral bij die mannen. Want ik zei het al, vier man. Binnen 2 seconden en 44 honderdste van elkaar. Op de 10 kilometer is dat is niks. Adem, ademtocht, meer is het niet. Shannon met Runaway. De Europese kampioenschappen in Colalbo zijn voor Bart Veldkamp het eerste grote evenement als coach. Hij voegde zich aan het begin van dit seizoen bij de begeleidingstaf van TVM tot grote vreugde van Wouter Oldeheuvel. Een bijdrage van Steven Dalenboud. Hoe belangrijk is de komst van Bart Veldkamp bij TVM voor jou geweest? Dat nou, is ook zeker heel belangrijk. Het is, ik, ik zat daarvoor al vier jaar bij TVM. en uh, Nu een nieuwe input van Bart uh, ja, heb je toch, en een heel ander team heb je toch gewoon het gevoel uh, dat, uh, dat je een nieuw team hebt en, uh, en nieuwe impulsen krijgt. En dat heeft je lichaam denk ik uh, zeker nodig, ook, ook na vier jaar. Dus, uh, en dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat zie je nu gewoon in dit seizoen al. Ja, ik heb mensen, zeker die natuurlijk al, al zoveel jaar bij TV en bij Gerard getraind hebben, zoals Zon Wouter-Olderheuvel, ja, die, die kennen het verhaal. En ja, die willen een andere koers varen, een nieuwe impuls, nieuwe motivatie en een nieuwe prikkeling tijdens de trainingen. En dat is uh, inderdaad in hun carrière is dat belangrijk, omdat het eens in zoveel tijd uh, dat het wisselt. Ja, Bart is wel gewoon iemand echt recht voor, voor je raap. Als iets niet goed is, dan, dan hoor je dat ook gelijk. En, uh, ja, dat is uh, soms uh, voor mij ook soms waar, maar je weet wel in ieder geval wat je aan hem hebt. En, uh, ja, dat is uh, toch wel verschillend. Ja. Voor mijn gevoel houd ik me nog heel erg in. Het is ook een leerproces van elkaar naar elkaar toe. Nee, bedoel, ik ga niet gelijk als een geks dan schreeuwen het eerste jaar. Ik, bedoel, ik kijk ook een beetje de kat uit de boom en ik probeer dingen te veranderen. En, ja, ik zal na dit eerste jaar zal ik nog meer, ja, mijn, mijn mening geven en het idee geven waar mensen kunnen verbeteren. En, um, dus wat dat betreft kan hij zijn borst nog, niet, nog meer nat maken? Ja, nee, ja kijk, uh, Wouter heeft een paar dingen opgepikt en uh, in een jaar kan je ook maar een paar dingen veranderen. Je kan maar, bijvoorbeeld, hij heeft heel goed de bocht, de bocht opgepikt waar we heel erg mee bezig zijn geweest en nog steeds. En dat heeft hij goed opgepikt, nou, dat is goed. En dan kan je zeggen van, nou, volgend jaar voegen we daar nog iets aan toe. Nou, ik denk dat uh, Bart heeft wel gewoon echt zijn eigen input. En, uh, en hij stemt het samen af met, uh, met Gerard, uh, echt de basislijn. En, uh, maar op het ijs, uh, gewoon qua, uh, ja, qua aanwijzingen, is het gewoon een uh, ja, heel groeps. Ja, ik denk dat dat alleen maar goed is. En ik denk dat Gerard uh, daar, uh, dat is echt een pluim voor Gerard, dat hij daar de ruimte voor geeft. Het is natuurlijk heel makkelijk voor een coach als iemand zoals Gerard die zoveel succes heeft gehad, om gewoon te zeggen van... nee, dit is het succesverhaal, basta, daar ga ik niet vanaf. En, dat is misschien ook wel een tijdje zo geweest. Ja, maar dat is ook logisch, als jij in een traject zit van vier jaar... en dan, dan zit je in een koers... en die kan je dan op een gegeven moment... kan je daar niet ineens zomaar vanaf stappen in een Olympisch jaar. Dan is dat van, ja, die koers hebben we. Dan, dan, dan is dat de lijn. En uh, ja dat het nu wat anders is. Uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. Je moet zoveel, zoveel, zoveel mogelijk vermogen in de slag zetten... En, Geert en ik weten van elkaar dat we hetzelfde bedoelen. Alleen ik leg het misschien net even een ander, anders uit. Kom! Kom! Nou is het natuurlijk altijd de vraag als je ergens nieuw komt eh, als coach in dit geval. Of je nou ja, de juiste plek hebt gevonden. Ben je er bang voor geweest eh, dat het de juiste plek niet zou worden? Nou kijk, ik, je stapte ergens in en, en ik heb ook ik heb een tweejarig contract aangeboden. Ik heb gezegd van ja ik wil wel na een jaar evalueren. Want als het uh, niet werkt, dan werkt het niet. Dan kan je wel een tweejarig contract hebben. Maar dat, daar is deze sport te veel eisend voor, uh, elke sport. En, uh, dus ja, dat, je moet evalueren na een jaar. En uh, als wij in de lijn doorgaan die, wij, uh, die we voor ogen hebben, ja, dan, dan gaat dat gewoon door. Kom je op. Kom je op. Wat is het voor lijn die jullie voor ogen hebben? Nou, het, ja, terug naar het, het, uh, het schaatsen, de basis. Hè. Je, je, wij zijn nu ook weer een traject van vier jaar begonnen. En dan moet je eerst twee jaar lang... Heel erg aan je basisconditie werken. En dan daarna maak je een andere stap richting intensiteit weer. En uh, dat is ook een beetje ja, het, het, het jammer wat je zeg maar, een beetje in de pers hebt. Mensen zien dat niet. Die zien niet dat je met een trek bezig bent. Die zitten zit alleen maar te kijken wat is de score nu. Oh, goed, slecht. Nee, ja, je bent met een proces bezig. En in dat proces rij je je wedstrijden. Maar het is niet dat dit, je kan niet in een, in een seizoen een hele verandering doorvoeren. En uh, ja, wij hebben echt, uh, ik zie duidelijk, meer jaren. Wij doen nu trainingen die volgend jaar anders zijn. En weer meer zijn. Maar dan moet je eerst deze trainingen doen. Maar aan de andere kant zijn er ook uh, oud-TVM'ers uh, die uh, kritiek hebben geuit op hoe het de afgelopen, tijd, afgelopen jaren bij TVM ging. Maar het daar onlangs nog, die zegt, ik ja, ben er eigenlijk niks wijzer van geworden die twee jaar. Kun je daarin vinden? Snap je wat zij bedoelen? Kijk, dat is, dat is een normaal, normaal iets. Hè? Dat is op een werkvloer, in, bij een bedrijf waar een bepaalde mensen het wel of niet naar hun zin hebben. Dat is bij een voetbalclub. Dat, dat is normaal. En uh, Het is wel onderdeel van je vorming als mens. Dus als je zegt, van ik heb er niks aan gehad. Ja, dat, uh, ik weet niet of ze dat gezegd heeft, ik heb het dan nog niet horen zeggen. Maar als ze dat zegt, dan, je hebt er altijd wat aan. Ja, van je fouten leer je het meest. En dat, dat het een ontwikkeling is naar de atleet die ze nu is. Ja, even een onderdeel is dat TVM geweest. En tot zij buiten tegen hem zich misschien beter voelt. Dat kan. Tweede, tweede. Dat zei Bart Veldkamp. Fanatiek zoals we hem kennen toen Jan Blokhuizen vanmiddag over de streep kwam. Tot slot van dit uur nog een voetbalbericht. Ajax heeft een oefenwedstrijd tegen HSV verloren. In Hamburg was het Ruud van Nistelrooy die Ajax de das omdeed, Zoals wel veel vaker in het verleden. Hij scoorde namelijk drie keer... Louis Suarez maakte bij de doelpunten voor Ajax. Frank de Boer speelde niet met zijn beste elftal. Maarten Stekelenburg, Gregory van der Wiel. Ejong Eno, Demi de Zeeuw, Christian Eriksen en Monier Elham Hamdawi waren buiten de basis gelaten. Straks zijn we terug met onder andere Leem Vrommer... over het fenomeen Hilbert van der Duim en Gert-Jan Verbeek... over AZ. Dat allemaal in het volgende uur. op één. Hij is 85.